Ik ben René Postma. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen, omdat er heftige sneeuwbuien worden verwacht. De trams in Den Haag kunnen wel rijden, want die bovenleiding wordt dag en nacht ijsvrij gehouden met pekel. Het kan morgen gevaarlijk zijn op de weg. In bijna het hele land geldt code Oranje. Frankrijk en Engeland hebben Oekraïne troepen beloofd voor als er ooit een bestand komt met Rusland. De troepen moeten Oekraïne beschermen tegen een nieuwe aanval. Op de bijeenkomst waar dit werd besloten waren ook Amerikaanse vertegenwoordigers. Zij praten vanavond en morgen verder met Oekraïne. Een massaclaim om parkeergeld terug te krijgen van de gemeente Den Haag wordt nu nog niet ingediend. Den Haag is in cassatie gegaan en de jurist van de claim wacht dat af. Door een administratieve fout is in Den Haag drie jaar lang onterecht parkeergeld betaald. En de jurist heeft al duizenden mensen verzameld die geld terug willen vragen.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 way i could be the one to set you free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 Dat mensen het jaar vaak starten met het goede voornemen om een opleiding te volgen. Om je daarbij te helpen en om te vieren dat we 30 jaar bestaan... krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Ayem's hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl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 using your own slang